Middernacht, het is nu dinsdag 2 augustus. Onderduift Nederwit met het NOS-journaal. De Gasunie heeft een financiële tegenvaller die kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit de halfjaarscijfers. De oorzaak van de tegenvaller zijn nieuwe regels van kartelwaarkond NMA... waardoor de Gasunie minder geld mag vragen voor het gebruik van het leidingennet. Op het Alkmaardermeer in Noord-Holland is een explosie geweest op een speedboot. Twee andere boten raakten ook beschadigd. Volgens de politie zijn tien tot vijftien mensen in het water terechtgekomen. Iedereen is gered, al zijn er wel negen gewonden, onder wie vijf kinderen. Een vrouw en een kind zijn naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. De oorzaak van de ontploffing op de speedboot is nog niet bekend. De VN-veiligheidsraad vergadert over de bloedige onlusten in Syrië. Een aantal westerse landen heeft een resolutie ingediend... waarin het geweld tegen burgers wordt veroordeeld. Rusland en China dreigen het voorstel met hun veto te blokkeren... Het Syrische regime zette gisteren en vandaag tanks in tegen demonstranten. Daarbij zijn volgens ooggetuigen zo'n 100 doden gevallen. De Amerikaanse beurzen zijn in de min gesloten door negatieve cijfers over de groei van de productiesector. Die viel lager uit dan gedacht, waardoor Amerikaanse handelaren vrezen voor vertraging van het herstel van de economie. Wall Street begon hoger door opluchting over het begrotingsakkoord, maar dat sloeg al snel om door het slechte productiecijfer. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse gaat een afkickkliniek oprichten. Bestaande klinieken in Groot-Brittannië hebben vaak lange wachtlijsten... of zijn niet te betalen voor gewone Britten. Mitch Winehouse wil zich vooral richten op jonge verslaafden. Zijn dochter Amy worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving. Ze stierf anderhalve week geleden. Dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Overdag zonnig. Aan zee wordt het 24 graden. En landinwaarts kan het 28 graden worden.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 Hij was net bezig met een nieuw programma, Loze Kreten... maar tijdens een van de optredens in die week stortte hij min of meer in elkaar. Het ging niet meer, hij was op. Dood op. Ideaal moment dus voor hem om met Helco Span in Kazeluna tot bezinning te komen. En waar dat toe leidde, dat kunt u zometeen horen. Um, in een gesprek over zijn haat, liefde voor het podium... zijn geloof, nou ja, zijn worsteling met God, zijn plannen... Kees Torren, het ging niet goed met hem. Het gaat ook niet goed met de gasunie. Maar waar het wel goed mee gaat, dat is de huizenmarkt. Dat is nou weer een fijn en verheugend bericht. 15% meer huizen verkocht in de afgelopen maand juli... dan uh, in dezelfde maand vorig jaar. Dus gaat het dus vanaf nu met z'n allen beter gaan? Laten we daar het tweede uur over doorpraten... Heeft u een huis gekocht? Bent u zo iemand de afgelopen maand? Of heeft u juist niet een huis gekocht? Droomt u nog steeds van een huis of zijn het toch vooral nachtmerries? Dat is het onderwerp van de Tweede Uur. Bel erover met Kazeluna. Ik geef nu alvast het nummer 0800-1121. Nu eerst Kees Storm. Voor mij een soort Piet Paaltjes. Studentico's, sigarenrokend, kan ook stevig innemen... en altijd laconiek, droogkomisch, maar met pijn in het hart... In 1994 won hij het Leidskabaretfestival. In 1999 kreeg hij voor het nummer Streepjescode... de Annie M. G. Schmid prijs, zeer prestigieus. En zijn voorstelling Dood en Verderf... werd ooit bekroond met de Polifinario, Dat is de belangrijkste cabaretprijs. Nou ja, dat is het, het korte cv van Kees Thorne. Er valt veel meer te vertellen. Dat blijkt uit het volgende gesprek met Helco Span... die als eerste hem de vraag voorlegt... wanneer hij wist dat Loze Kreten voorlopig... de laatste voorstelling zou worden voor Kees Thorne. Nou, dat was... Ja... Ik heb besloten in 1997 of 1998 misschien dat ik het bij negen moest houden. Net als Beethoven. Hmm. Die heeft dat dan niet besloten. Maar ik, dat kwam ook omdat ik zag dat toen ik een lijstje van de, programma's, de programmatitels zag, dat er lap stond. Mm -hmm. Laat me laaien, als ik het niet dacht, plek zat. Voor, nee, daar kan ik leuk een woord van maken. Of lapjeskat of zo. Kijken hoe lang het duurt voor je de recensenten het doorhebben. Dat ik met de Acrostigon bezig ben. Maar het vierde programma, daar kon ik een goede titel voor verzinnen, die met een uh, J begon. Maar toen kwam ik op een mooie boel, dat vond ik wel aardig. Wat iets positiefs en iets negatiefs uh -huh. heeft. En, uh, oh, dan wordt het labmiddel. En dan verzin ik achteraf wel waar dat op slaat. En waar slaat het uiteindelijk het labmiddel op? dat cabaret maar een pleister op de wonden is... en dat je daarmee niet de wereld echt verbetert, en niet echt iets oplost, maar tijdelijk verlichting kan geven. Voor jezelf, voor je publiek? Allebei, dat is een wisselwerking. Mm -hmm. Dus cabaret als labmiddel, het, het uh, verzacht de omstandigheden... maar het uh, lost de problemen niet op. Nee. Je hebt negen voorstellingen gemaakt... net zoals Beethoven zijn negen symfonieën <kwijden> heeft geschreven. Uh, maar als dat theater je nog heel erg zou boeien... zou je misschien nog wel een uh, leuke tiende titel kunnen bedenken. Ja, Lab dat, middelen. Wordt, uh, dat, dat wordt uh, met hangende pootjes. Met hangende pootjes zou ja. het moeten worden. Als je door zou gaan. Ja. Uh. Nee, maar theater verliest ook langzamerhand zijn zeggingskracht voor je? Ik heb theater eigenlijk nooit tot aangevonden. Ik ben een mislukte schrijver. Als, als ik uh, mijn gedachten ga formuleren... dan worden het steeds zo gecomprimeerde uh, liedteksten omdat ik proza zo moeilijk vind en ik zoek naar de orde van die liedteksten. Mm -hmm. En omdat het een liedtekst is, denk ik, nou, dan zet ik hem ook maar op muziek. Ja, omdat ik dat toch kan. Dus dan bouw ik er ook maar een programma'sje omheen... en dan ga ik daar maar weer mee toeren. Maar dat optreden is dus altijd uh, in orde een minder belangrijk iets geweest. Ja. terwijl Ik publiciteit... had het geluk dat, dat mensen het no, pikten dat ik daar ongeschoold... Uh, uh, eh, een beetje stond te stuntelen met die teksten. En die... Alle, uh... Maar het is nooit mijn ambitie geweest. Dat schrijven was je ambitie? Het, uh... Ja, nou, niet een ambitie, maar een noodzaak. Schrijven kan ik gewoon niet laten. Mm -hmm. En waarom is dat een noodzaak? Om die, die gedachtenstroom af te remmen. En te ordenen. Ja, ook het een beetje op een rijtje te krijgen... van wat zijn het eigenlijk voor gedachten? Taal als ordeningsmechanisme. Uh, uh, ja. Yeah. Vervolgens is je die theatercarrière overkomen. Als het ware, negen uh, voorstellingen lang. Uh, de kritiek was altijd laaiend enthousiast. Je wist je eigen publiek op te bouwen. Uh, maar toch is dat kennelijk ook niet voldoende geweest... om je nu uh, uh, te verleiden om verder te gaan naar Lozen kreten. Ja, zoals ik al zei, ik heb de titel voor de, de tiende al. Maar ik moet een jaartje die, die molen uit. Het is... Ik sta er tegen wil en dank. Op dat podium staan is niet mijn lust en mijn leven. En ik vind het ook erg moeilijk om, van, om, om die liedjes heen... een programma te bouwen en om er theater van te maken. Mm -hmm. Daar heb ik ook hulp bij nodig. Met mensen die... met, ineens met <coughs> die dingen op dat podium gaan zetten... zodat het er leuker uit gaat zien. En dat, daar ligt mijn belangstelling niet. Nee. Behalve als het functioneel is, zoals een rookcabine... Ja, zoals in je hier vorige voorstelling. Waar ik in kan staan. Ja, ja, ja. Maar ja, verder. Het spektakel van het theater. heeft me nooit geïnteresseerd. Is je dat steeds uh, zwaarder gaan vallen. om dat podium op te moeten in de loop der jaren? Als het programma uh, loopt, is het leuk. Het is vooral het reizen wat me is gaan tegenstaan. en het drie keer per week in een restaurant moeten zitten. Hoezo, dat laatste? Dat lijkt Ondernier. me een leugde de herrie. De herrie in een muziek, restaurant. Ze zetten die muziek altijd zo keihard. En ik wil helemaal geen muziek. Ik kom voor een, een bord eten en niet voor een popconcert. <lacht> hangen hang, hang overal van die spiekertjes waar, waar mensen met elektrische gitaren er bovenuit staan te krijsen. Ja, veel maar Ryan, ken je de laatste weken. Mijn, mijn maag en... gaat gelijk op, op slot. Het gaat allemaal in de knoop zitten van irritatie. Het doet me echt fysiek pijn, alsof ik onder stroom gezet word. Dus eigenlijk is het ook een beetje de schuld van de Nederlandse horeca... dat je voorlopig gaat ja. stoppen. Toch? Absoluut. Ja. Dat is, ja. Maar heb je die ordening niet meer nodig dan? Die ordening ja, die maar je dat, dat eh, kan... middelstaal kan aanbrengen in je gedachten? Je hoeft er natuurlijk niet per se een uh, tour aan te verbinden. Je kunt die dingen ook gewoon uh, opsturen. Mm -hmm. Opsturen waarnaar? Dat weet ik niet, naar een vriend. Dat zou voldoende voor je zijn? To Voordat ik uh, een kabinet deed, schreef ik heel uh, veel brieven. Ook bewijzen van de ordening. Ja, dat was allemaal onzin. Het ging helemaal nergens over. Het was gewoon flauwkul. Dat was een soort stream of consciousness. Maar daar vermaakten we elkaar wel mee. Ja, het, ja. Houdt, het houdt wel ook je juist eens eventjes uh, uh, onder de duim. Dat je niet echt gaat nadenken. Nee. En wat zou daar zo erg aan zijn om echt te gaan ja. nadenken? Daar, daar kun je uh, slapeloosheid van krijgen. <lacht> en je kunt er gek van worden. Ben je daar bang voor? Ja. Ik ben ook al een paar keer dichtbij geweest. Dat was meer omdat je constant geconcentreerd bent. En dan verander je in een soort zombie... die het contact verliest met de buitenwereld... maar ook het contact verliest met zijn eigen lijf. Mm -hmm. Dus ik vergat te slapen, ik vergat te stoppen met drinken... ik vergat te stoppen met roken, ik vergat te eten. Ik vergat af en toe naar buiten te gaan. Ik was ik me niet meer bezig. Ik was alleen maar aan het, aan het typen of met mijn vulpennetje... in een rijmoederboek aan het bladeren. En dan viel ik in zwijm. En als ik wakker werd, ging ik verder... Maar is dat theater in, in die zin... Hè? Volgens schreef je die brieven aan vrienden... nu uh, sta je in die, in die theaters van Nederland. Is dat theater in die zin ook niet een soort redmiddel dan? Want je moet er wel uit. Je moet wel naar Groningen ja. en naar uh, Delftzeil en naar Maastricht. Dat klopt. T dat, uh, ja, zeker, het, het, het, het haalde me het huis uit. Een, een bepaald isolement uit. Ik hoefde me niet meer voor te stellen na afloop. Ik raakte mensen aan de praat. En dat... dat... Was wel uh, ja, mijn redding. Maar ben je niet bang dat je daar dan weer in terugvindt? In die, die constante stroom aan gedachten, die je dan weliswaar vertaalt in taal en misschien structureert in taal, maar toch? Niet zo, omdat ik uh, inmiddels zoveel uh, mensen om me heen heb. Daar kan ik gewoon heen of ik kan ze uitnodigen. Niet zo bang dat ik. Uh, ik kan toch maar met één iemand tegelijk praten. Ja dat, is, ja, dat is waar. Dus in die zin heeft, heeft dat theater dat ook voor elkaar gekregen. Je, je hebt een groep mensen om je heen ja. verzameld die belangrijk voor je zijn. Ja, en een stuk zelfvertrouwen gegeven. Een stukje gemoedsrust en regelmaat. Maar het, het gaat niet vanzelf. Ik, ik, wil wel, ik wil niet met lege handen dat podium op. Ik wil wel iets hebben. Ja. En, en deze voorstelling die je nu maakt, Loze Kreten... die is je echt zwaar gevallen he, ja, om te maken. die viel tegen. En waarom was dat? Omdat het, uh, het thema niet werkt. Ik, ik ben bezeten geraakt door, uh, door, door wetenschap. Voor, vooral uh, theoretische natuurkunde. kwantummechanica, snaartheorie, dat soort dingen. En, en sterrenkunde. En hoe, hoe raakt een mens daarvan uh, in de ban? Door uh, uh, van het ene boek het uh, andere boek. Uh, er wordt steeds verwezen in die boeken. En eh, ik, weet, ik merkte dat ik er heel erg vrolijk van werd. Omdat ik antwoorden vond in die boeken van Richard Dawkins... en, en de, de lectures van, van Richard Feynman. Dat is ook allemaal Engels. En Darwin. Heel erg leuk om te lezen. Heel, heel mooi Engels. Eh, ik denk, oh nou, snap ik dat. En, ja, maar hoe zit het dan met, met die genen? Dat, dat wist Darwin nog niet precies. Die waren nog niet... Dus dan ga je daarover lezen en hoe repliceerde zich dat? En dat is dan niet allemaal precies... Dus dan moet je weer een halve embryoloog worden eigenlijk... om, ja. dat, om daar meer van te snappen hoe, dat met die erfelijk, wat, hoe, hoe die informatie dan gecodeerd is. Dus we ga je steeds verder we ga je steeds dieper... En het uh, hangt allemaal uh, samen. Die, die, die, natuurkunde, ...die theoretische natuurkunde <tus> dan in dit geval in. Ja, maar, ik stuiter er een beetje heen en weer, want het, het, het is zo breed... De natuur, dat is ja. zoveel. Dat gaat van het allerkleinste tot het allergrootste. Tot, hè, waar houdt het helemaal op? Maar was je daar altijd al in geïnteresseerd? Ja. Die, die belangstelling is altijd al geweest, maar je kreeg nooit antwoorden. Om de, en dat had met de kerk te maken. Hoezo? Dat had dat ook... met de kerk te maken? Nou ja, Darwin. Ja, Darwin en de kerk, dat, dat uh, verhoudt elkaar. Uh, je ontkomt verhaal, niet, aan het niet aan zo goed met elkaar, inderdaad. Dat komt niet aan die evolutie. Nee. Nee, maar jij je, je bent opgevoed in, in geformeerde kringen? Ja. En daar, werd, daar weer niet gelezen? Nee, wetenschap, dat, dat lag moeilijk. Dat moest je allemaal maar aan God overlaten. Die had het gemaakt en het was goed. Niet mee bemoeien. Licht is, hij zei licht, dat is licht. Hou op met je fotonen. Mm. Dus ik kreeg mijn antwoord. Ook op die christelijke middelbare school zat ik constant met mijn vinger in de lucht... Hoe is Newton dat en hoe, wat is zwaartekracht? Wat is dat dan voor spul? Maar, maar ja, jouw dacht, docenten gaven daar geen afdoende over. Hij zei niet eens, op. Dat weten we niet. En waarom zei hij dat niet, denk je? Nou hij moest door met de les. Hm. En ik oh zo eentje die, die de hele tijd uh, de les gaat onderbreken omdat hij te moeilijke vragen stelt. Dus de kerk heeft je afgeremd? Of thans je, je, je, het geloof ja. waar, waarmee je bent opgevoed heeft je afgeremd? Ja, absoluut. Op school wilden ze je Misschien niet verder helpen? Misschien niet expres, helpen. maar uh, het werd ook niet gestimuleerd. Ik mocht eigenlijk ook niet naar het conservatorium. Ik mocht ook eigenlijk niet naar de kunstacademie. Want ga zult zelf geen gesneden beeld maken van iets wat... Uh, op, hè? En dat hebben ze bij de gereformeerde ook nog een beetje uitgebreid. Je mag helemaal uh, geen... geen geen tekenspullen in huis hebben. Maar uh, het feit dat, dat die, die, die leerregels waren van die kerk, hè, als het ware... Ja. Uh, kennelijk uh, hield jij je daaraan. Kennelijk liet je je daar uh, ook later nog steeds op beïnvloeden. Uh, ja, het dat, dat gaat wel... Uh, hoe, hoe zwak mijn geloof ook was... Ik, het is die, die, uh, die angst, die latente angst. Je ben je daar niet echt bewust van omdat je niet nadenkt, want dat wordt ook niet gestimuleerd. Want dat, ja, anders valt natuurlijk alles door de mand. Uh, en ik, ja, ik, ik kwam, zolang ik, lang bij mijn moeder woonde... en dat, dat was tot mijn twintigste of 21ste wel... Uh, ja, kon ik, kon ik niet uh, mijn, mijn kont tegen de krip gooien. Zo maar was ik ook niet. Ik was niet zo de bels. De... Ik dacht om precies met mij ervan. Je dacht het jouw geval, maar je je, je dat bijvoorbeeld niet met je moeder of met de mensen in je omgeving. Nee. Wanneer ben je dat wel gaan doen? Wanneer ben je uh, uh, nou, ik ben Met haar nooit. Nee, nog steeds niet. Nee. Uh, maar op de academie kwam, de ik, kwam ik een vriend tegen, Matthias Giese, de cartoonist, mm -hmm. die met Steven J. Gould bezig was. Die liet die, liet me die boeken lezen. Die vond ik prachtig. En wie is dat? Steven J. Gould was een paleontoloog die probeerde uit te leggen hoe evolutie werkt precies. En allerlei misverstanden erover uit de weg te ruimen. Mm -hmm. In, in ko korte artikelen... waarin hij vergelijkingen trok met schrijfmachines bijvoorbeeld. Dat het, dat het kwertitoetsenbord helemaal niet logisch in elkaar zit. Het zit al stom in elkaar. Huh? En je, je moet de, de meest gebruikte letters met je, moet je, met je pink... Heel ja, omhandig zit het in elkaar. Ja. Dus. Ja, ja, er zit ja. ook heel stu stukken alfabet in. Dus je kunt zien dat het... Een voorganger heeft gehad die gewoon alfabetisch was, ja, ja, en daarna is een competitie ontstaan tussen verschillende indelingen die gemarket moesten worden en dat kwetsingssysteem heeft die wedstrijd gewonnen omdat ze zo slim waren en ge getrainde typisten in te huren. Maar uiteindelijk is het een heel onhandig en een veel slimmer systeem, handig toetsenbord, ja, ja. En zo werkt de evolutie ook. Het ene, de ene soort wint het van de andere niet omdat hij slimmer in elkaar zit... maar omdat hij meer geluk heeft. Maar zo ben je heel langzaam in, toch in die natuur kunnen, kunnen duiken. Ik bedoel, ook met minder schuldgevoel dan aanvankelijk. Dat is het fijnste van het geloof verliezen... dat je van, ook van dat schuldgevoel af bent. Ja, hoe, hoe ben je het, het geloof verloren? is een heel duidelijk moment waarvan is een je zegt... Dat begon eigenlijk op die kunstacademie met die ontmoeting met Matthias Kiezen. Uh, dit, nou, het begon eigenlijk al op mijn vijfde. Toen ik een Bijbeltje in mijn handje gedrukt kreeg in de kerk. En dat was dan het woord Gods. Mm -hmm. Maar het gaf geen licht of zo. Uh, het was niet van goud. Ik denk: dit klopt niet. Mm -hmm. het, is, het is van drukkerij. Dit is mensenwerk. Dus daar begon het wantrouwen al. Maar ik. Nee, met Matthias heb ik Matthias heb ik zelfs nog proberen uit te leggen hoe het kon dat ik zo intelligent was en toch geloofde ja. in een, een hogere macht. Je je dat je geloofd. Ja. Ja. ja. Eerst eerste tijd wel. Ja. En, ik geef ja. mijn neusnuiten niet schrik. Ja. Ik ben een beetje verkouden. Van, dus vandaar. je <lacht> dat eens dus nog uit te leggen? En toen kwam er een, een moment dat ik uh, dacht dat ja, van die, die Bijbel vertrouwde ik toch, toch al niet. En die evolutie vond ik interessanter. Ook, ook mooier. Het is een veel mooier verhaal. Uh, en toen werd ik verliefd op José. Als, als er iets, als klopt wat in die Bijbel staat... dan gaat zij naar de hel. En ik denk, nou, kan niet. Het kan niet zijn dat... Ik kan niet Want zij god, geloofde niet. Ik kan niet in, door, door één deur met een god... Die, die mijn geliefde in de hel gooit alleen maar... Terwijl ze... Die, die, die god waarin ik geloof, die houdt ook van haar. Als ik van haar kan houden, moet hij dat toch ook kunnen? De, de, de, ja, dat beeld... De, die god werd steeds abstracter. Mm -hmm. tot, tot er bijna niks meer van overbleef... behalve een restje hoop dat er misschien toch een bedoeling achter zit... in, de, in elkaar na de dood op een of andere manier weer herkennen zult... Want, wat ook heel verleidelijke uh, illusie, illusie is. Ja, dat is een mooi beeld. En dat, dat, en dat, ja. dat, dat uh, raakte ik kwijt toen ik naast uh, Josephine zat. Een uh, doodgeboren kindje. Waarvan ik ineens begreep dat het is een organisme Er zit helemaal geen ziel in, heeft er ook nooit in gezeten. Er zit er nu ook niet boven een ziel te balen... dat, dat zijn of haar organisme het niet doet. Dus toen ben be ik ook een organisme zonder ziel. En dat was, was wel even wennen. Dat inzicht. Ik ben een jaartje depressief geweest. Ik was er wel van in de warm. Dus ik weet ook wel... Omdat van... je die, dat, dat geloof, hoe weinig het er ook van over was, toen definitief kwijt was. Ja. En dus ook dat was wat dat toch nog misschien het, bood op de een of andere manier. Dat gevoel wat blijft hangen, dat is zo moeilijk los te laten, die hoop. He? Nou. Je hebt dat, uh, dat beeld heel mooi beschreven in een liedje uit uh, Dood en Verderf, de voorstelling waarmee de Pooli-finale won. We hebben dat liedje uh, paraat staan. Vind je het goed dat we daarna luisteren? Uh, over Josephine? Ja. Ja? Ja? Graag. Je had eens moeten weten, lieve schat. Wat voor engel van een moeder. Wat een bof jij met je moeder had gehad. Je moest eens weten, kleine Jozefien. hoe teleurgesteld we waren dat wij niet eens je ogen mochten zien. Het was alsof je lag te slapen, de zoetjes in die rieten mand, nog te klein om al te leven, kleiner dan mijn eigen hand en jouw moeder die daarnaast zat... en alleen maar naar jou keek. Vol verwondering dat jij... zo klein nog nu al op haar leek. Zo liefdevol en broos... en zo troosteloos was zij. Maar ze lachte naar je... bijna even ademloos als jij. En reken maar... Als jij het had gered Dat zij je dan verwend had tot en met Van alle dagen was er tot nu toe Niet één zo zwart Als die waarop jij van haar buik terugkroop in haar hart Je had eens moeten weten, kleine. Je had eens moeten leven. Kees Thorn met een liedje uit uh, zijn voorstelling Dood en Verderf. Kees Dorn is de gast in uh, Casaruna vannacht. Uh, hij gaat afscheid nemen, althans, voorlopig van het theater. Loze Kreten, zo heet zijn uh, voorlopig van de laatste voorstelling. En uh, Kees, we hadden het net al over, over de manier waarop dat geloof... langzaam uh, steeds, een steeds minder grote rol in je leven is gaan spelen. Nu is die wetenschap dus uh, uh, uh, het, het te ontdekken veld. Dat was het al ja. een beetje, maar nu, nu mag je ook van jezelf. Uh, uh, zonder zonder dat, dat dat een schuldbesef uh, bij je oproept. Uh, alleen wetenschap en cabaret, dat combineert misschien wat minder ja, makkelijk. daar kom ik ook achter. Dat is de moeilijkheid met dit programma. Ik wil het zo graag hebben over wat mij bezielt, uh, Over mijn, mijn passie. Maar, maar ik, heb, ik heb een hoop dingen die ik heel erg leuk vind. Want daar heb ik die in die vorige acht programma's allemaal wel, wel behandeld. En ik wil niet nog een keer behandelen. Want ik wil niet in herhaling vallen. Dan ga ik mezelf ook zitten vervelen. Ik wil het over nu hebben. En over wat ik over twee jaar ga doen. Ik ga me verdiepen in die deeltjes. Nou, die, Steeds verder ja. in die deeltjes verdiepen, ja. Wat ene boek en het dat, Ja, het andere. Ik, ik heb geloof ik na nou, een kwartiertje cabaretten van uh, over... Maar aanvankelijk bestond het hele uh, programma uit, uit uh, liedjes wel, en beschouwingen ja, over die Maar ja, Tijdens het schrijven ontdekte ik het al van, dit, ja, dit wordt een lezing. Hier, dit, hier zit geen grap in. Ik sta alleen maar te, uit te leggen. En dan moeten mensen maar die, die passie met me gaan delen. Maar uiteindelijk heb je dus niet het programma kunnen maken wat je graag wilde maken. Nee. Omdat jouw publiek. Uh, omdat jij. Misschien met iets bezig was wat je publiek minder interessant vond. En omdat jouw passie niet te vertalen ja, is misschien een cabaretpubliek. Er zit wat meer wetenschap in. Nou, dat het liet over dat uh, ratten over een miljoen jaar uh, zijn waar wij nu zijn. Uh, of de um, evolutie <kwijntilvereniging> leer gesproken. Ja, het, het over even. Maar ik moet er zoveel bij uitleggen. Is het dan ook, als, als je zoveel moet uitleggen, je hebt het gevoel dat wat jij... Uh, uh, zo interessant vindt en wat je zo graag wilt delen met dat publiek... als dat dan niet lukt, maakt het dan uh, zo'n programma zwaar om te spelen? Ja, het, het, is, ja, het is frustrerend. Bovendien zit er achterhoofd ook nog iets van... misschien zit er wel een natuurkundige in de zaal... die het allemaal veel beter weet en die zit zich te vervelen. Ja, die denkt, ah, die man, die is ja. net begonnen met zijn boeken. Die komt, net, net al, wel, komt nog net kijken. Die, uh, en... Uh, maar dat zo'n zo geleerde net van zijn werk komt van even ontspannen, even geen deeltjes aan mijn kop. En dan staat die mail uh, ja, precies. Maar heb je dus eigenlijk een programma moeten maken wat niet jouw programma is geworden? Nee, er zit al wel eens nummertjes. Ik had, het, uh, ik had de last van, ja, ook toen ik zo verliefd was op José... dat ik alleen maar liefdesliedjes kon maken. Dat was al mijn programma, maar dat, ja, daar zat ook niemand op te wachten. Nee, nee het programma is altijd van mij. Het programma is van jou, alleen de inhoud is niet de inhoud die je wilde brengen. Uiteindelijk wilde brengen. Ik ben brengen. nooit tevreden. Ik denk je, ben, je dan, ben je dan nu met labmiddelen het theater ingegaan? Hoe moet ik dat zien? Met dit programma? Ja, omdat je niet kool maken wat je wilde maken. Omdat dat worden. Nou, ik ben er wel aan bezig. Hè? Ik ga er wel dus heel wat gereedschappen inzetten. Wat, wat nummers eruit die, die ik met tegenzin zit te doen. Uh, of, of omdat die te veel uitleg. Als, als, als, eigenlijk als een liedje... Als je dat moet inleiden, is het geen goed liedje. Nee. Het liedje moet voor zichzelf spreken. Ja, dat, vind, dat probeer ik tenminste wel. Uh... Maar ik, ja, ik zit veel... Ik heb het gevoel dat ik mensen ze verveel... Dat ze dat gewoon allemaal niet willen weten. Ik vind het heel erg dat ze het niet willen weten. Want het is zo leuk om dingen te weten. En, maar ze, zijn er, ze willen gewoon lachen. Misschien met mijn publiek niet. Het is nog het intelligentste publiek... Wat, uh, wat er te vinden is in Nederland. Ja, want het publiek dat naar jou toe maar, komt... en ik hoor daar zelf ook toe... Natuurlijk kun je, je bij jouw voorstellingen lachen... lachen maar het, je lacht nooit zonder meer bij jou. Nee, ik, maar meestal weet ik ook niet waarom ze lachen. Soms maak ik een beweging en dan moeten ze lachen. Of... In mijn tekst ligt dat ook niet vast. Ik, dus ik weet niet waar de grappen zitten. Ja, misschien zou de grap ook kunnen, kunnen uh, liggen in die geweldige gestructureerde teksten, die zo, daardoor zo, zo tot leven komen. Dat ieder woord raak is. En dat dus ook ieder woord wat, wat, wat, wat een lach kan opleveren, dat ook doet. Dat geloof ik niet. Ik denk dat ik te snel ga. Die, die, die, die, in twee regels zitten soms wel vier grappen. Mm -hmm. En als je dat één keer hoort langskomen, dan krijg je echt niet al die grappen mee. Nee, maar als je er maar één mee krijgt, heb je dan een leuke avond. Ja. Toch? Maar ja, soms is het ook stil, omdat ze zo opletten. willen niks missen. Maar ik word daar onzeker van. Ik denk, als oh, ze vinden er niks aan. Mm. Maar dan zijn ze gewoon juist heel geconcentreerd. dit niet lachen, anders missen ja. we er weer een. Maar dat is dus, dat is dus een wisselwerking die, die je sowieso al kent... uit eerdere voorstellingen. Ja. Maar nu zijn mensen misschien... of althans jij overvraagt mensen misschien met wat je ze wil vertellen... En toch wil je dat graag vertellen in die voorstelling. Dus dat, dat is de, de last die je nu met je meedraagt bij, bij deze voorstellingloze kreten. Nou, nou was ik afgelopen donderdag in Schiedam, daar speelde je de voorstelling. En toen besloot je, dat was denk ik voor een cabaretier behoorlijk uh, ingrijpend, om die voorstelling halfweg af te breken. W waarom deed je dat? Ik, ja, ik, kon niet meer, ik had geen energie meer. Ik, had, ik kon bijna niet meer ademen. En, en ik, ik, ik wou niet stoppen. Ik, dacht, ik pauzeer even. En dan, dan uh, gooi je de rest erachteraan. Want ik had op zich zin in. Want de avond daarvoor was een hele leuke avond geweest. In Purmerend. Dus ik uh, was een en al zelf... Over, ik was overmoedig. Ja. Ik dacht, ik pak Schiedam ook wel even in. Ja, die pakken we voor de kerst ook nog in. Maar uh... Maar die energie die stortte uh, in die eerste helft geheel in. Moet ik het zo zien? ja. Het kwam er gewoon vanaf het begin al niet uit. Ik... En, uh, en hier zit zitten... er... Ik, ik, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik ben heel erg onzeker. Want de ja, moment was heel leuk. Maar ik weet niet precies waarom het zo'n avond wel lukt. En uh, ja, toen had ik meer energie. Wat wil dat zeggen, dat, dat dit zoveel energie kost, deze voorstelling? Het kost, kost ik altijd energie, omdat ik alles alleen moet doen. Ik moet en al die teksten ophoesten, ik moet piano spelen erbij, ik moet opletten, ik moet uh, spelen, ik moet uh, een, beetje, een beetje acteren. Uh -huh. Doen alsof ik vrolijk ben. Terwijl ik begin met een, met een verhaal waar ik, uh, uh, wat bijna traumatisch was voor me. Het is heel moeilijk om uh, niet, in de, uh, niet, het niet te goed gaan, te gaan spelen. Nee, een, een verhaal over je vriendin die je ja, die opgeleverd kreeg. Ja, ja. En dat, dat is de eerste keer dat ik uh, moest annuleren. Of besloot annuleren, want ik kan dat meisje niet in de in het ziekenhuis laten liggen. Nou, er ging allemaal visioenen door mijn kop. En... Maar dat was voor mij een heel zware beslissing. En uh, dat, dat, met dat verhaal is het al gevaarlijk om, om daarmee te openen omdat dat beeld weer zo uh, levensecht uh, voor ogen komt te staan. Dat, ja, dat, dat gevaar dat heb ik wel. Ja. Op het moment dat je dan zo'n voorstelling afbreekt... wat betekent dat dan voor je? Ik heb in de coulisses dan janken. En ik was zo wanhopig dat ik dacht... ik kan er maar gewoon beter mee stoppen... want dit, dit, dit kun je toch niet maken. Maar is, is, is het een soort uh, uh, vernedering? Of, of hoe, hoe zie je dat zelf? Ja, ik probeer dat woord een beetje te mijden, maar uh, ja, het was dus een afgang. Zo heb je het ervaren. Wat ik ja, heel grappig ja, ja. van je vond... Ik bedoel, je had ook door de achteruitgang het pand kunnen verlaten daar in Schiedam. Maar je kwam in de pauze naar de foyer om met je bezoekers te gaan praten. Ja, ik wou even uitleggen. Ze en, en, probeerde me nog tegen te houden, maar... Ja, het is mijn publiek. Dat zal me toch niet gelijk in elkaar slaan. Ik wil ze eigenlijk een beetje geruststellen. Ook. En ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb, omdat niemand boos was. Nee, ik viel me inderdaad op dat mensen dat, dat ook begrepen. Ik vind heel luchtig uh, nog een drankje te doen. En, ja, oh, we, we zijn, komen vroeg, de volgende we zijn keer we... vroeger thuis gedaan. <laughs> ja, ja, ja, en we komen de volgende keer wel weer terug. Dat werd ja, een beetje dan gezegd. Dan ja. laat ik zien wat de bedoeling was. Ja. ja, dan laat ik zien wat de bedoeling was. Want nu zijn we een paar dagen verder. Je hebt even gedacht van misschien moet ik nu helemaal stoppen. Uh, maar ben je op die gedachte wel weer teruggekomen? Ik ben ervan teruggekomen. En hoe, hoe is dat gebeurd? Ja, mezelf... Ik, ik wil nu nog niet stoppen. Ik wil over twee jaar stoppen. Dit, is, dit moet ik onder controle krijgen. Ik vind, ja, je moet deze voorstelling het duurt onder controle nu wat langer. krijgen? Ik heb een beetje pech gehad. Ik had het heel druk in de try-out-periode... waardoor ik geen tijd had om dat programma te bewerken. Dus ik maakte daar geen vorderingen in. Of... of fragmentarisch, heel klein. En toen kwam die première... die mislukte. Nou, dus ik nog onzekerder... Een, uh, ontmoedigd... en wanhopig. En dat werd een neer, neerdalende. En, uh, ik werd steeds, ja, steeds onzekerder van... van ja, dit, mensen vinden dit niet leuk. Ik ben de hele tijd bezig met... wat denken ze nou? Wat mm. vinden ze nou? Dat mm. heb ik nooit gehad. Dat, want daar gaat dus ook nog veel energie in zitten. Dat ja. ik de hele tijd... Luisteren naar die zaal. Van, ja. Er komt geen reactie. Misschien moet ik iets anders doen. Ja. Dat, dat had ik in dan ook. Misschien moet ik iets anders doen. Maar is het nu een beetje de, de, de bodem nu hebt bereikt dat je nu alleen maar weer omhoog kan, als het ware? <laughs> ja. <coughs> ja dat weet je natuurlijk nooit zeker, maar. Uh, nee, dit, dit mag uh, niet meer gebeuren. Nee. Het geeft wel wat aan uh, over de in intensiteit van jouw vak, hè? Ja je staat uh, sinds begin jaren negentig eigenlijk uh, uh, continu op dat podium, jaar in, jaar uit. Uh, en je reist inderdaad naar al die orde En je eet in restaurants waar ze popconcerten geven tijdens jouw uh, pizza. Uh, het, het, het, en je staat steeds alleen op dat podium ook. Is het de vak wat je, wat je heel lang kan volhouden? Je houdt het natuurlijk dat jaar vol. Maar is, is dat ook een reden om te zeggen ik wil me een tijdje terugtrekken en ik wil die druk even niet meer voelen? Nou, ja, ik denk dat ik heb net, net uh, de, de biografie over, over Toon Hermans gelezen. Van Jacques Leuters. Mm -hmm, mm -hmm. Die ik heel erg goed vond. Yeah, yeah. Ik was net op dat stukje dat ja, uh, Toon een inzinking had gehad. Toen ik zelf instortte. En hij is doorgegaan. Hij heeft de draad weer opgepikt. herstelde zich. En heeft nog een paar shows gemaakt ook. Tot, tot aan zijn tachtigste. En nou, waar, waar hij die ambitie vandaan... Heeft, Jacques kleuter probeert dat beetje uit te leggen. Die ambitie heb ik niet. En ik heb die drijfveer niet, ik ben geen podium bezig. Dus heen. dat ga ik niet volhouden. Maar het is ook voor mensen die die, die drijfveer wel hebben zwaar. Er zijn natuurlijk een paar die, die, die met een pet naar gooien en die denken dat ze alleen maar een paar grimpies hoeven aan te trekken en een beetje babbelen en wat grappen jatten uit Engeland. Dat ze er dan zijn. Sommigen worden er nog miljonair mee ook. Maar, maar wie je wie, uh, echt iets moois wil maken... ...werkt zich de blubber. Ja. Dat, je kunt dat niet uh, uh, half doen. Nee. Het, dat vergt alles. Ik weet Dat hebben helemaal vinkers. <lacht> Het ziet er makkelijk uit. Maar je moest ook stoppen op een gegeven moment... Ja, en dat punt heb jij misschien nu even bereikt. Maar om dat in de toekomst te voorkomen dat je dat nog een keer overkomt... wordt het tijd om je een tijdje terug te trekken uit dat theater. En die, die door je weer schouders te bevrijden. die burn-out voor zijn. Ja, dat is heel goed. Ja. Je hebt een muziek meegenomen, Kees. Um, ja, je houdt heel erg van, van, van taalcomposities, maar sowieso van composities. Je hebt muziek meegenomen van Gershwin, hè? Ja, er lag niks anders. Oh, er, stond, er lag ik, gewoon ik, op het stapeltje ik, bovenop. Ik kom, kom net bij Josee vandaan. Ik ben niet, en mijn platen staan allemaal in Rotterdam. Maar ik had geen zin om, om twee uur heen en weer te reizen. Nou, het is je vergeven. Het is je vergeven. Ja, dat maar... is allemaal klassiek. Er zit toch niemand op te wachten. Het is allemaal strijkwartjes. Het, het is ook allemaal te lang. Maar Geurswin is, is heel kort. Het zijn kleine ja, het is piano stukjes. stukjes. En, en, wat vind jij van ja. Gershwin? Dat, dat, dat is een wonderlijke figuur. Omdat hij... En een jazzmuzikant was, een jazzpianist, die zijn muziek wist te noteren. En jazz hoor, hoor je helemaal niet te noteren. Echte jazz is geïmproviseerde ja, muziek. Je ja, ja, ja, ja. spreekt een, uh, een schemaatje af en uh, plukken maar met die bas. Ja. En uh, Gershwin, die heeft zichzelf eigenlijk geleerd om te componeren. En om die uh, composities te. Noteer jij je composities trouwens? En er zitten allemaal invloeden in. Het, dus... ik, ja, ik schrijf alles nood voor nood uit. Het alles en simpelste uit. dingen. Pap, pap, pap. <laughs> ja, dat schrijf je allemaal uit. Ja. Dus een beetje een navolging van Gershwin, wat dat betreft. Uh, uh, nou ja, wat Gershwin kon ook improviseren, mm -hmm. en ik kan dat niet. Dat kun je niet. Je moet het wel uitschrijven. Ook daar heb je die ordening ja, ik, nodig. Ja, word ik ook onzeker van welke toets moet ik nou indrukken. Dat ja. komt door die klassieke scholing. Ik, ben, ik heb even op een consultorium gezeten en mm -hmm. daar leerde je niet... Leerde alleen maar van, van, van blad spelen. En als je een toets indrukte waarvoor geen nootje... of in de partituur eh, verantwoordelijk was, dan was dat een fout. Ja, en die invloed nog steeds zo sterk... dat ja. je die partituur gewoon op je piano wil hebben liggen. Ja, ik, als, ik, als ik een begeleiding moet componeren, begin ik eerst wat toetsen in te drukken tot ik het leuk vind klinken. En dan schrijf ik het op en dan naar het volgende akkoord. En dan staat daar wat en dan doe ik iets voor de hand liggens. Maar dat verander ik dan, omdat ik wil verrassen. En dat is steeds een balans en een wisselwerking tussen het noteren en het maar wat doen. Ja, ja. Nou, Gerswin, die kon ook maar wat doen, maar hij noteerde zijn, zijn composities ook. het is een heel klein stukje van Gerswin, who cares heet het, er wordt gespeeld door Joanna McGregor. Van Gershwin, gespeeld door Joanna McGregor. En meegenomen door mijn gast in Casa Luna vannacht. Kees Storm, cabaretier Kees Storm. Kees, je hebt het over jezelf gezegd. Ik zit slordig in elkaar. En ter compensatie hebben mijn liedjes zo'n strakke structuur. We hebben het al uh, gehad over de, de, de ordening die, die het werken met taal jou biedt. De ordening die, die wetenschap je ook biedt, wat dat betreft. Uh, is wetenschap, het bezig zijn met wetenschap, ook een. een uh, antwoord op je eigen slordigheid. Uh, antwoord op mijn slordigheid. Ik, ik lees wel... Uh, met heel veel bewondering... Het, het werk van die echte wetenschappers... die hebben zitten tellen, zitten meten... en experimenten hebben bedacht. Dat is... Dat is uh, met zoveel aandacht en orde en precisie... dat zou ik nooit kunnen... Nee, Vanwege nee, die van Ja, Maar zouden zou geen wetenschapper in je schuilen? Want je hebt straks tijd. Ik bedoel, je keten loopt tot uh, een theoreticus. En Wat, waarom dat wel? Omdat ik niet kan rekenen. <laughs> nee, dat is inderdaad een afdoende reden om uh, hoogstens theoreticus te worden. Maar. Ja, als theoreticus, je kunt nog een, nog een beetje je steentje bijdragen zonder altijd een hogere wiskunde te, te beheersen. Dat heb ik tenminste gelezen in zo'n boek. Ja. Maar zou je dat ambiëren, een wetenschappelijke carrière? Nu nog. Nou, nu nog. Hoe oud ben je? Misschien kan ik koffie gaan zetten op een observatorium of zo. En dat ik af en toe ook door de telescoop mag kijken. Dan ben je al heel tevreden zijn. Dat is ook dat wel. heel fijn vinden. Gewoon in de buurt zijn. <laughs> nee, maar zou dat... Want ik bedoel, je hebt straks meer tijd. Die heb je bewust gecreëerd, die tijd. Omdat je die nodig hebt. Maar zou je die kunnen of willen besteden... aan, aan het opbouwen van een wetenschappelijke carrière? Of zeg je van nee? Nou, niet een carrière. Ik, ik, ik wil, er is nog zoveel wat ik wil weten. Ik ga eerst studeren. Door met dat studeren. Dan ben ik... Eh, nu gaat dat in stukjes, waardoor ik ook veel dingen weer vergeet. En ik kan die boeken gewoon achter elkaar uitlezen, die hele, al die stapels. Die, die, uh... En wat doe je dan met die kennis doen daarna? Het is gewoon voor mezelf. Het is dus voor mijn vakantie, en ik word daar vrolijk van. En ik heb geen plannen om, om daar een munt uit te slaan. Maar misschien zou ik ja, ook zo'n ook zo boekje kunnen maken... Zoals Hans Sibbel heeft dat ook gedaan. He. Ze heeft ook de evolutie geprobeerd uit te leggen. En Bas Haring, dat soort mensen. Maar daar is nog, nog zo'n boekje, dat is, een, is niet nodig. Nee, dat, dat is niet nodig, zeg je. Dus het gaat erom dat jij die tijd vindt... Om, om steeds meer te weten te komen. Maar dan komt er op een gegeven moment een moment... dat je toch ook weer van je zou willen laten horen. Dat, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er gebeurt. Misschien ga ik wel dood van ellende. Of ouderdom, alvast. Mm, maar stel dat dat niet gebeurt. De, yeah. Je bent geen ambitieus man, zeg je. Dus je hoeft niet op dat podium uh, te staan. Maar hoe zie je in, je toekomst? Niet in, in de zin van carrière maken. Nee, Dat ben ik nooit geweest. Maar hoe zie je je toekomst? Ik zet zelfs een rem op om niet te beroemd te worden. Want dat, dat wil ik niet. Ik zie, ik zie de toekomst niet. Ik heb alleen plannetjes. En daar heb ik nog geen keuze in gemaakt. Voornemens. Zoals ik, bijvoorbeeld? Nou, dat uh, Componeren. Heb ik dat niet al verteld net? Of stond er een microfoon uit? Nee, dat zei je ik... voordat we begonnen met dit gesprek. ik ga als een... Dat is een jongensdroom, een strijkwartetje geschreven willen hebben. Ook ordenen weer, hè? Toch? Uh, componeren, ja. ja. Ja, natuurlijk. Muziek is... is uh... Gecomponeerde muziek althans is orde. Ja, ja. net zoals uh, een tekstmaker orde is en wetenschap orde is. Ja. En, orde als antwoord op de chaos. De chaos in mijn, mijn hoofd. Ja. Hmm. Een topper, Kees Torren. Op 27 december van het vorig jaar sprak hij met Helco Span. En hij gaat weer optreden. Ja hoor. 16 en uh, 17 september in het Werftheater in Utrecht. Dus kom wel goed met hem. Zometeen, de tweede uur, wil ik het graag met u hebben over huizen. Het kopen van huizen of juist niet. Heeft u het afgelopen maand een huis gekocht? 15% meer verkocht dan vorig jaar. Gaat u een huis kopen? Droomt u ervan of slaapt u er slecht over? Bel met 0800-1121 met verhalen over huizen. Tot zometeen. De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenau. Historisch archiefband HA1129, datum 5 maart 1963, zendgemachtigde Avro. Omschrijving strijd van de vrije boeren tegen het landbouwschap. Hier is luisteraars Hollandse veld. Niet in Holland, overigens, maar in Drenthe, even ten oosten van de gemeente Hogeveen. Een enorme drukte is er hier rond een drietal boerderijen... die de bewoners niet willen ontruimen op last van het landbouwschap... waarvan zij de heffingen niet hebben voldaan. Op de been tientallen journalisten, een honderd man Rijks- en gemeentepolitie... onder andere met helm en karabijn... duizenden zogenaamde vrije boeren uit heel het land om de uitzetting te beletten. Wij zijn niet hier om bloed te vergieten... Of plastic bommen te gooien, wat gisteravond is gezegd. Wij zijn hier om een sympathiebetuiging te doen aan de boeren. En zo nodig, wanneer de mogelijkheid erin zit, een tegenwerking te geven. Maar op een eerlijke en rechtvaardige manier, zonder wapens. Wij willen geen bloed. Vertelt het hoofdbestuurslid van de Vrije Boer... waarvan de heer Koekoek voorzitter is, de heer Harmsen. Een overval huis, een overval erf en duizenden op de weg... wachten af of de deurwaarder zal verschijnen. Boer Hartman is één van de drie die vandaag deurwaarder Bodde mag verwachten. Ik verwacht niks, want ze hebben hier niks te maken. Die heeft geen deurwaarder die wat te maken en heeft geen, geen mensen die wat te maken. Als ik een hebben heb, die heb je wat te maken, maar die anderen hebben hier niks te maken. Dat is een moordenaars kwestie. U vindt dat u volkomen in uw recht staat ook? Ja. Ja? Als ik niet in mijn recht stond, dan gaf ik toe. Ik ben geen ene die, zeg maar, uh, nou, kapperheid, uh, de koppigheid deur drie. Als ik in mijn recht sta, dan geef ik het niet toe. Met de instelling van het landbouwschap, via de wet op de PBO ingesteld... En dus ook met de contributies. Zijn de vrije boeren het niet eens, zegt de heer Harmsen. Onze bezwaren zijn in hoofdzak hier tegen dat de wet op de PBO voorschrijft... dat de meerderheid van een bepaalde bevolkingsgroep ervoor moet wezen om een schap in te stellen... en dat door de drie centrale landbouworganisaties... nimmer een stemming onder hun leden is gehouden... laat staan onder de ongeorganiseerde. Maar dat de centrale hoofdbestuursleden... van de drie centrale landbouworganisaties... onze minister, ik durf wel te zeggen, bedrogen hebben... door hem voor te leggen dat hun leden ervoor waren. Wat nooit is gevraagd en ook niet is gebleken... omdat het pertinent het juiste cijfer is... dat 80% ongeorganiseerd of georganiseerd... tegen dit landbouwschap is... Een bord met het opschrift Oost-Berlijn... werd opgehangen aan de gevel van Hartmans boerderij. En toen verscheen vanmorgen de burgemeester van Hogeveen... hoofdinspecteur Veerman en uit het andere kamp... vrije boerenleider Koekoek. En wisten zich door de menigte in de propvolle huiskamer... van boer Hartman te dringen. Burgemeester Bakker kwam even met de heer Hartman praten. Maar van boer Berend Jan Stoel van Kamper Eiland... die overigens in de drukte zijn klompen is kwijtgeraakt... kreeg de burgemeester aanvankelijk geen kans. Burgemeester, wij staan op het recht... U staat in, op de macht. En, de macht moeten wij voorzwichten. En dan moeten wij zwichten. Maar wij staan gaan. op het recht. Precies. Wij staan op het recht. En wij, het gaat hier als met koning Darius. Met zijn vorsten. De vorsten van koning Darius. Die, die vader hem bevel uit op leugenachtige grondslag. En toen ging Daniel de in. Die ging de in. op bevel van de koning. Ja, ja, ja, op bevel van de Konen. Dat noemen zij zo. Maar inderdaad was het tegen de wil van de Konen. En op slot voor kwamen zij erin in plaats van Daniel. Het is een mooi verhaal, maar ik kom hier niet over. Het is een, niet een mooi verhaal, het is de waarheid. Het is Gods woord. Het is geen bewijs, nooit de schrift waar wij hiermee komen. Ja, dat moet u ja. niet, niet tegen mij beginnen. Ik sta hier niet tegen Dat voor moet landen. ik tegen u zeggen, u staat hier als hoofd. En we moeten nu, eerbiedigen, we, we moeten tegen een kwajongen spreken, we nee, moeten tegen niet, u maar. spreken. Nee. En als u, meent, als u meent dat ik de pet daarbij af moet zetten, dat wil ik graag doen. Nee, maar als u ik wil... wil een eerbied tot u spreken. Als u mij wil eerbiedigen, dan moet u uw mond houden als ik aan het woord ben. Ik kan niet denken dat ik u in het woord gevallen ben. Dat kan ik niet denken. Maar heb ik dat gedaan, dan bied ik mij een verontschuldiging aan... Nee, en dan, altijd... zal, ik mijn, dan zal, ik mijn, zal ik zwijgen. Laten we er geen namen van maken. Het is een echte principe kwestie... want de heffingen variëren op het ogenblik slechts van 100 tot 300 gulden. De boeren weigerden hun boerderijen te ontruimen. Maar terwijl de hele toeloop zich had geconcentreerd rond Hartmans boerderij, waar ze de eerste slag verwachten, ging deurwaarder Bodde omringd door politie met zwarte helm en karabijn... naar boer Nijmeijers woning, een eind verder hier in Hollandseveld. Het publiek wordt hier op een afstand gehouden... terwijl deurwaarder Bodde toeziet hoe de boerderij van Nijmeijer... op het ogenblik wordt leeggehaald. Die ontruiming die moet dus plaats hebben zoals de wet daarvoor schrijft... dus van het huis op de openbare weg. Ik heb dus gezegd, als jullie die kleren dus willen sparen... dat die dus niet in die motorzaak komt. leg het dan zelf op de wagen... of geef ons de opdracht dat bij de vrouwen kunnen zijn... leg het op die wagen neer. Nou, en daar hebben ze nog geen ja en nee op gezegd. Dus als dat niet gebeurt, die mensen moeten hier dus doorgaan... dan moet dat dus op de openbare weg. En zo zien we het huisraad van Boer Nijmeijer in de modder staan. En er wordt bijvoorbeeld gedelibereerd of het vee gewoon moet worden losgelaten. Maar dat is natuurlijk ook niet goed mogelijk. Het probleem schijnt hier niet op te lossen, zegt burgemeester Bakker. Er is niet reëel te praten. Vrije boerenleider Koekoek lijkt meer zeker in zijn slotconclusie. We zijn ervan van overtuigd dat we gelieken hebben... En we zijn er ook nog een keer van overtuigd, dat we van het volk ook gelijk ja, dat natuurlijk. Dus al zullen wij dat vandaag een keer verliezen moeten, dan winnen we het morgen of morgen toch nog een keer. Ja, ja, ja. Ja, dit, is, dit is uiteindelijk voor ons geen verlies, wel voor het landbouwschap? Ja, dit is geen verlies. Als ze op deze manier, zeg maar, met die politie, met die Rijkspolitie, die zaak er deur zetten moet, dat is geen verlies voor ons. Dan hebben we het nog gewonnen. Er is lichte mestgeur en vale zonnescheen hier in Hollandse Veld. Mogen we misschien wat meer roze geur en manenschijn verwachten als we terugschakelen naar de studio in Hilversum? Hey! Dat wil zeggen, een kwartier muziek door de bietenbouwers onder leiding van Boer Biet met vrouwtjes van Geit Jan Krukmoes. Duizenden vrije boeren hebben zich hier nog steeds en zelfs in grotere mate verzameld. En toen tegen de avond ze een dreigende houding begonnen aan te nemen tegenover de politie, in grote groepen oprukkend, achtte de politie de tijd meer dan rijp om in te grijpen. Toen de ongeregeldheden hier in Hollandse Veld enige omvang schenen te gaan aannemen, is de politie begonnen met gebruik te maken van traangasbommen. Vandaar die... Rondende ogen en biggelende tranen. Ook bij kapitein Veilbrief van de Rijkspolitie... die in het afgelopen uur zijn mannen in linie over het gebied... rond Boer Nijmeijers boerderij aanvoert... om de demonstranten te verwijderen. En dat schiet nu lekker op zo tegen de duisternis. We spraken zojuist met kapitein Veilbrief... terwijl blokken ijs, stukken hout en zelfs halve klompen... ons en de anderen hier om de oren vlogen. Gelukkig zitten we nu in de auto een beetje rustig. Een journalist bijvoorbeeld verspeelde zelfs een camera. Maar hier is kapitein Velbrief. Uh, nou, ik, ik dacht dat de strijd uitgestreden was. Alleen blijven we dus zitten met een residu van, van wat ik ja, te noemen nozens. We kennen ze eigenlijk hier niet, maar we dus zien wat daarvoor in de, de plaats is. Uh, kinderen van 12, 13 jaar, meisjes en jongens die snel sneeuwballen gooien... Het is moeilijk om daar tegenop te treden, wat, wat zou je doen? Je kan niet met een gummistok slaan eigenlijk, je kan niet met een kleewang slaan, je kan er gas op gooien, lopen ze hard weg. Als je maar één stap in hun richting doet, dan lopen ze hard weg. Mooi, dank u zeer kapitein. Het is dus nu aan het begin van de avond weer een vrije boerennozemoorlog geworden. Hier in Hollandse veld bij Hoge Veen, waar vandaan bij u verder een goede avond Menu, aan de andere kant van de muur Het was de bange stem van de vrouw van onze linkerbuur Toen Willem wordt wakker Toen Willem wordt wakker Wat is dat voor een vreemd geluid Willem, komt je bed toch uit Volgens stomme in de gang Ik ben zo vreselijk bang Toen Willem wordt wakker Toen Willem wordt wakker hier benauwend stil Maar plots klonk door de nacht de rouwe geel En toen Willem wordt wakker En toen Willem wordt wakker Ik hou het niet uit Willem wordt wakker Willem Willem Gaf geen draad. De vuur werd een einde raad. Men sprong uit het en wel het door de hele straat. Toen Willem wordt wakker, het willen wordt wakker. Van de hele glamme land kwamen stukken in de klant. Willem willen werd beroemd, want nu zingt heel het land. Toen Willem wordt wakker, het Willem wordt wakker. Willem, wakker Willem wordt wakker door de Butterflies uit 1958 Geluiden van vanavond, luisteraars, zult u wellicht niet herkennen als het geluid van Nederland. Schapen wel, een hond ook wel, maar een kudde schapen met bellen om, dat komt in Nederland niet veel voor. Toch wijst alles erop dat deze eigen opname van een NRU-technicus in Nederland is gemaakt, wellicht ergens in Drenthe. De twee opnames van vanavond staan op verschillende bandjes, maar horen duidelijk bij elkaar de schaapskudde die u net op de achtergrond hoorde... gaat u zo op de voorgrond horen. Daarop hoort u 3,5 minuut geen enkele hond. Dat geeft te denken. Misschien is de opname waarmee we begonnen een montage. In de tweede plaats zijn deze opnamen bijzonder... omdat ze technisch gezien niet erg goed zijn... en toch een ongekend mooi geluidsbeeld geven. Het geluid is soms overgemoduleerd, te hard opgenomen. De bellen lijken soms wel los van de schapen te zijn opgenomen... Misschien is zelfs dat een montage voor een hoorspel dat in Frankrijk speelde. Maar hoe het ook zij, deze schaapskudde met bellen van GA 3385 kant 2... is 3,5 minuut je reinste muziek. De voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.